Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie zegt dat minister Dekker in het Kamerdebat over de zaak Anne Faber is gespaard omdat de familie van Anne Faber in de zaal zat. In Met het oog op morgen zei Hiddema dat de meeste partijen zich inhielden omdat de nabestaanden wilden dat het debat waardig zou verlopen. Hiddema vindt dat de familie niet in de zaal had moeten zitten maar op de publieke tribune. Vorig jaar zijn 27.000 mensen door de rechter in een psychiatrische instelling of verpleeghuis geplaatst, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er meer dan ooit. Vooral onder 80-plussers stijgt het aantal gedwongen opnames snel. Het gaat erbij vaak om mensen met Alzheimer die thuis gevaar lopen, maar die weigeren om vrijwillig naar een verpleeghuis te gaan. Gewapende mannen hebben geprobeerd het huis van de Mexicaanse oud-president Fox te overvallen. Fox meldt dat zelf op Twitter, maar zegt er niet bij hoe het is afgelopen. Hij is er kwaad over dat de beveiliging voor oud-presidenten is afgeschaft. In reactie op de overval heeft president López Obrador besloten om Fox toch weer wat bescherming te bieden. Voor het eerst in bijna drie jaar is Ajax weer koploper in de eredivisie. Al is het misschien maar voor één dag. De Amsterdammers wonnen gisteren in Tilburg met 4-1 van Willem II... en staan daardoor nu bovenaan, wat sinds 8 mei 2016 niet meer was gebeurd. Maar als PSV vandaag in Arnhem van Vitesse wint... nemen de Eindhovenaren de eerste plaats weer over van Ajax. Het weer, het wordt een zonnige dag. Alleen in het zuiden is er wat meer bewolking... met zeer lokaal mogelijk een bui. En het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dank je wel.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 Still be friends Now I know your promises But nothing but lies Still I am All alone Don't understand Where did we go?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 ga terug naar af. Hoe zo liefde en wat nou hart? maakt mij niks meer uit. Come on. www.zfmzandvoort.nl Shades pulled down. People will always take the long way around. People will always take the long way around. Before you know it, you'll be love shack bound. Living in sunshine with the shades pulled down. People will always take the long the long way around. Before you know what you'll be lost and found. Living in sunshine with the shades rolled down. People will always take the long way Stop.